In Rusland is een miljardair gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij meer dan 28 miljoen euro heeft verduisterd. Het gaat om de 49-jarige zakenman Magomedov. Hij is een van de rijkste mensen in Rusland. Hoewel hij zich loyaal toont aan het Kremlin... behoort hij niet tot de vriendenkring van president Poetin. Magomedov is met een van zijn bedrijven betrokken... in een langlopend conflict met het Russische staatsbedrijf Transneft. Hoe en waar hij het geld zou hebben verduisterd is onduidelijk. Minister Van Nieuwenhuizen gaat met de transportsector om de tafel om te kijken of vrachtwagens een alcoholslot moeten krijgen. Ze zei dat naar aanleiding van twee ongelukken die vanochtend veroorzaakt werden door dronken chauffeurs op de A4 en de A67. Van Nieuwenhuizen noemt het ongelooflijk en schandalig dat de truckers beschonken in hun cabine zijn gaan zitten. Juist van professionals zou je volgens de minister mogen verwachten dat ze verantwoordelijk gedrag laten zien. In de noordelijke provincies is onrust ontstaan over het voornemen van de NAM... om gas te winnen in Pieterzeil, een plaats in het noordwesten van Groningen... op de grens met Friesland. Minister Wiebes heeft erover een ontwerpbesluit goedgekeurd... op vrijwel hetzelfde moment dat naar buiten wordt gebracht... dat de gaswinning op termijn naar nul wordt gebracht. De NAM wil in Pieterzeil gaan fracken. Dat is een methode waarbij scheurtjes worden gecreëerd... in het gesteente waar het gas in opgesloten zit. Provincies, gemeenten en het Friese waterschap zijn tegen. Ze wijzen op het risico van aardbevingen en bodemdaling. De komende, mensen, de komende weken kunnen mensen nog bezwaar maken tegen het ontwerpbesluit. En in de Eredivisie heeft AZ een ruime overwinning geboekt op ADO Den Haag. Het werd 3-0. Willem II won in een spannende wedstrijd van FC Utrecht. Die wedstrijd eindigde in 3-2. Ook Roda J.C. heeft eerder vanavond belangrijke punten gepakt. De club, de club die in degradatiegevaar verkeert, won in Arnhem van Vitesse met 3-0. Vitesse moest daardoor de zesde plaats afstaan aan Pexwolle, dat thuis met 2-0 won van Sparta. Koploper PSV heeft met 5-1 gewonnen van NAC. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen... alleen in het noorden blijft het droog...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 Nieuwsgierig? Kijk op remonstranten.nl Remonstranten. Geloof begint bij jou. Goedenacht, vrienden Es wird Zeit für mich zu gehen Was ich nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette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 Onlangs kondigde hij aan te stoppen met schrijven. Remco Kampert, dichter, schrijver, columnist... held van de vierkante millimeter en 88 jaar oud. Hij werd uitgebreid uitgeluid en geëerd, zijn werk werd gevierd. En nu is hij terug. Vandaag stond hij zomaar weer in de Volkskrant met een kleine notitie. En met de prachtige zin, behalve luiheid... is er geen reden om het schrijven op te houden. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Normaal, dat bent u gewend, zit hier op de zaterdagavond Max van Wezel. Maar vanwege gezondheidsredenen zal hij er een tijdje tussenuit zijn. Ik zal de komende weken zijn zaterdagen bij Het Oog overnemen. En we hopen met z'n allen op een spoedig herstel voor Max. Straks in deze uitzending hoort u wat er allemaal komt kijken... bij het samenstellen van een nieuw gemeentebestuur. We spreken drie informateurs uit Eindhoven, Rijswijk en Amsterdam. Verder in deze uitzending een lofzang op de Ronde van Vlaanderen... een bekeringsverhaal en een kort college... over een van de mooiste vogeltjes van Nederland, de Blauwborst. Dat straks, nu eerst het nieuws. Zaterdag 31 maart. De DNA-sporen die wij op de PD hebben aangetroffen, onder andere in de auto... die gaven een match met een persoon in de databank van het NFI. En zo komt binnen één week de verdachte van de moord... op de broer van kroongetuigen Nabil B. worden gearresteerd. Het gaat om een man van 41. De politie denkt dat hij de trekker heeft overgehaald. Daarnaast werden er ook medeverdachten opgepakt. Bij doorzoekingen van diverse woningen zijn ook diverse vuurwapens aangetroffen. En die zijn ook door de politie in beslag genomen. Of daar het moordwapen ook tussen zit, is niet bekend. Vandaag was ook de uitvaart van het slachtoffer Redouan B. De plechtigheid werd zwaar beveiligd door de politie. Om verder geen problemen te krijgen bij die uitvaart... hebben we daar extra toezicht gehouden, zowel op de grond als vanuit de lucht. En voor zover ik begrepen heb, is die uitvaart zonder... Verder problemen verlopen. Bij de Utrechtse voetbalclub, waar Riedwan B. jarenlang voetbalde, was een herdenking. Er werd voorafgaand aan de wedstrijd twee minuten stilte in acht genomen. Wel een verlies voor ons allen en voor zijn familie. Dat draagt me enorm, omdat het zo oneerlijk is. Dank allemaal. De verontwaardiging bij minister Van Nieuwenhuizen is groot. Vanochtend waren er op de snelweg twee ongelukken met vrachtwagens. In beide gevallen waren de chauffeurs dronken. Eén was ook nog eens onder invloed van drugs. Schandalig ook, want uh, juist van professionals, hè, zoals de vrachtwagenchauffeurs... zou je mogen verwachten dat ze verantwoordelijk gedrag laten zien... en uh, niet dronken achter het stuur kruipen. Van Nieuwenhuizen wil dat er strengere straffen komen op het rijden met drank op. Zo moeten chauffeurs sneller hun rijbewijs kwijtraken. En ze denkt na over een alcoholslot voor vrachtwagenchauffeurs. Nou ja, zo'n alcoholslot, er zijn al bedrijven die dat uh, gebruiken. Uh, nou, we moeten gewoon met elkaar uh, bespreken hoe we dit uh, verder aan kunnen pakken. Alcohol was er ook in het spel bij de Britse voetbalsupporters... die vorig weekend in Amsterdam huis hielden. De Amsterdamse korpschef is kwaad... dat supermarkten volop bier verkochten aan de supporters. Een supermarkt die echt ingekocht had... en speciaal de hele wand vol had met blikjes...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 Gooi je met glazen flessen, gooi je met bier, eigenlijk gooi je met alles wat ze konden vinden. Ja, dat was wel grimmig, het was een grimmige sfeer. En ze belaagden de politie gewoon echt. En daar zijn de supermarkten mede verantwoordelijk voor, vindt de korpschef. Ook zo'n supermarkt is bij ons in de stad mede verantwoordelijk voor veiligheid. Als we weten dat die voetbalsupporters er zijn, dan is de vraag waar is je maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo massaal de alcohol op straat te zetten. In het oosten en noorden van het land branden dit weekend vele paasvuren. En onderschat ze niet, er wordt weken aan gewerkt en ze zijn enorm. In Overijssel ging de strijd om de grootste traditioneel tussen Dijkerhoek en Espelo. Met een houtstapel van meer dan 20 meter hoog gaat Dijkerhoek er met de winst vandoor. De intense blijdschap, die klinkt dan zo. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Op zondag uh, geen krant in de bus bij ons. Daarom kijken we op zaterdagavonden altijd naar de media in het buitenland. En nou ja, volslagen logisch aan de vooravond van Pasen... kijken we vanavond naar de media in Vaticaanstad. Met Stijn van kenner van dat kleine mini-staatje in Rome. Welkom, Stijn. Dankjewel. Wat is of zijn eigenlijk de belangrijke media in Vaticaanstad? Nou ja, de, het Vaticaan heeft een hele uh, chique internetsite... Waar, waar de tv is samengebracht en de radio in mooie bbc Kleuren in het rood. Maar al sinds 1861 is het natuurlijk het dagblad van het Vaticaan. Los Vatore Romano. En uh, dat is een van de vreemdste kranten uh, op aarde. Want die wordt smiddags, komt die eigenlijk al uit... met de datum van de volgende dag erop. Dus ik heb hier voor mij de Los Fattor Romano van morgen, eh, zondag 1 april. Dus je weet nu al wat het nieuws van morgen is. Ja, en wat, wat het, is het nieuws? Het nieuws, ja, dat, dat, dat mogen duidelijk zijn, alles draait om Pasen. En in Los Fatores Romano draait ook alles om de paus. Dus die staat ook op de voorpagina. En we zien hem in het Colosseum, waar gisteren de kruisweg werd gelopen. En daar was de paus bij aanwezig. Als kop staat er schaamte, boetedoening en hoop. Hij heeft eigenlijk daar... Aan God vergeving gevraagd voor alle zonden van de mensheid. Nou, dan staat er nog een stuk van de chef vrouwen van Dostel Dost Romano... over het paasfeest vanuit het perspectief van Maria... Maar ze doen ook gewoon nieuws. Dus op de voorpagina staat het uh, bericht dat de Verenigde Naties een onderzoek wil naar de gewelddadigheden op de grens van de Gazastrook en uh, Israël. Oké, okay, dus ze doen ook aan buitenlands nieuws. Ze doen ook aan buitenlands nieuws, ja. ja. Maar heel kritisch is het niet, hè, geloof ik. Nee, het is een beetje een brave krant, maar het, het, het dicht zichzelf ook nog enig intellect toe. Dus ze verschijnen ook vaak. Uh, Iets te lange essays over geloofscrisis En ja, in, in het nummer van morgen natuurlijk een uitgebreid essay... over de opstanding, over de verrijzenis van Christus. En benoemingen doen ze, geloof ik, ook ja, het is dus, alle ja, dus, katholieke benoemingen over de hele wereld. Ja, dat vind je? ik wel al een charmant. Het zijn een soort scheepsberichten. Dus elke keer, elke dag op de voorpagina de benoeming. En nou, ik zie nu dat er een nieuwe bischop in Congo is in, in Congo is benoemd. Ja, voor de rest niet zoveel bijzonders, maar dat staat er elke dag. En dat is ook het geruststellende van deze krant, die overigens een hele lage oplage heeft. Ik geloof dat de oplage totaal maar 15.000 is, dus ja... Er wonen ook niet zoveel mensen in Vaticaan. Nee, en hij wordt, hij wordt vooral gelezen door bischoppen en professoren van priesteropleiding. Ik was zelf ooit een van de weinige Nederlandse abonnees. Maar ik heb op een gegeven moment ook me opgezegd. Hartelijk dank, Stijn Fens. Deze onderwerpen uitgebreid in de Vaticaanse media. Just the heart. Dat was Coldplay met The Hardest Part. En in veel gemeenten wordt aan coalities geknutseld. Vaak onder leiding van een informateur. En hoe ze dat doen, dat vraag ik aan drie ervaringsdeskundigen. Um, de eerste is uh, Onno Hoes. Uh, goedenavond, meneer Hoes. Hallo, goedenavond. We kennen u als oud-burgemeester van Maastricht. En nu bent u uh, waarnemend burgemeester in de Haarlemmermeer. En tevens informateur in Eindhoven. Hoe bent u daar terechtgekomen? Nou ja, eigenlijk heel simpel. Je wordt gevraagd voor zoiets. Uh, en die wie kennen wie de mensen in Eindhoven. Uh, in dit geval door de mensen van de VVD in Eindhoven. Uh, de VVD is de grootste partij geworden. Die hebben een zetel gewonnen. Ja, samen uh, met tegelijkertijd, GroenLinks. tegelijkertijd? Ja, tegelijkertijd heeft GroenLinks uh, ook een aantal zetels uh, gewonnen. Die zijn van 4 naar 7 gegaan, en de VVD van 6 naar 7. Uh, en wat heel stoer is eigenlijk, is dat die twee partijen hebben gezegd van... laten we nou proberen meteen de brug te slaan voordat we alle discussies ingaan. En wij gaan twee informateurs zoeken van VVD en van GroenLinks. En uh, die gaan voor ons nadenken wat voor soort coalitie er zou moeten komen. Dus daarmee ben ik aangetreden. Dus het wordt sowieso een VVD-GroenLinks-coalitie? Nou ja, dat hangt natuurlijk vanaf wat wij als informateurs adviseren. Maar uh, de kans erop dat ze alle twee inzitten is eigenlijk wel heel groot, ja. Kent u Eindhoven een beetje? Ja, ik ken Eindhoven behoorlijk goed. Ik heb uh, uh, negen jaar in Provinciale Staten van Brabant gezeten... en ik ben negen jaar gedeputeerde geweest. En daarna mocht ik afzwaaien als ereburger van Brabant. Dus ik heb de provincie Noord-Brabant in de loop van de jaren goed leren kennen. Uh, ik heb nog een poosje als vicevoorzitter mogen fungeren... in de Raad van Toezicht van de Design Academy in Eindhoven. Dus in de loop van de tijd uh, ben ik behoorlijk betrokken geweest. Ja, maar wel genoeg afstand om uh, objectief in dit proces te zitten. Oké, okay, nou, we zitten in de studio in Den Haag, Sjaak van der Tak... CDA. Goedenavond. Goedenavond, meneer Van der Tak, oud-burgemeester van de gemeente Westland, lid van het CDA. U bent informateur in Rijswijk. Hoe bent u in Rijswijk terechtgekomen? Want u bent geen Rijswijker, hè? Nee, dat is zeker zo, maar het is wel een voormalige buurgemeente natuurlijk... in mijn functie als burgemeester van het Westland. En ja, je wordt gevraagd in dit geval door de burgemeester zelf... die wat rond had gebeld... En uh, ook zijn de grootste partijen, namelijk zijn de Beter voor Rijswijk en uh, GroenLinks Rijswijk... Uh, die hadden verzocht om uh, in ieder geval mij als, uh, als uh, informateur uh, te verkennen. En die opdracht heeft u ook meteen aanvaard zonder enige aarzeling? Nou, Rijswijk is best wel een hele leuke buurgemeente, stad. Anders als Westland de tuinbouwgemeente. En ik vind het eigenlijk wel eens leuk om juist weer eens weer van de andere kant... Uh, bepaalde zaken in het openbaar bestuur te bekijken... En om te kijken mogelijk of er een uh, stabiel college gevormd kan worden. En daar is voor vloeien natuurlijk daaruit een, uh, een coalitie. Nou, Ook goedenavond uh, Maarten van Poelgeest. Die zit hier bij mij in de studio. Oud GroenLinks-wethouder in Amsterdam. Nu informateur. Um, u heeft uw eerste verkennende besprekingen al afgerond. Hè? Want we weten dat in Amsterdam de coalitieonderhandelingen nu gaan... tussen GroenLinks, D66, PvdA en de SP. Dus u bent eigenlijk al klaar. Nou ja, nou moeten ze het nog eens worden. En, eh, ze hebben me gevraagd om daar ook nog even bij te blijven. Ja, en, en waarom is het nodig om daar nog bij te blijven? Want je zou kunnen zeggen, nou, ze zijn het eens dat ze het met z'n vieren willen doen. Nu gaat het verder over de inhoud. Is er dan nog een externe procesbegeleider nodig? Ja, dat kan ik heel moeilijk beoordelen. Het maakt het wel vaak iets makkelijker. Dus iemand anders die, hè, die zich verantwoordelijk weet voor het proces... dan kunnen zij meer met de inhoud bezig zijn... En uh, ja, misschien dat ze het ook wel prettig vinden dat, uh, dat een, iemand anders een beetje die gesprekken leidt. Dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, Onno Hoes, u bent dus duo-informateur of, of duo-verkenner. Ja. Um, nou, dat, is, dat is helemaal uh, bijzonder of in elk geval niet, niet heel gebruikelijk. En uh, sowieso is het hele idee van een lokale informateur uh, relatief nieuw verschijnsel. Hè? Uh, waarom zijn er lokaal eigenlijk informateurs nodig in uw optiek? Ja, ik denk dat het vooral komt omdat er enorme versnippering in veel gemeenteraden is gekomen. Dus je hebt niet meer één grote winnaar waar alles sowieso om draait. Dat had je natuurlijk vroeger wel. was er één partij die was echt de winnaar van de verkiezingen, de grootste partij en die nam dan dan ook de leiding en die bepaalde eigenlijk wie er bij hem of haar in de coalitie kwam. Nu er veel meer versnippering is, kan er zelfs vaak een coalitie gevormd worden zonder de grootste partij. En dat is wel heel handig dat je inderdaad, eh, zoals Van Poelgeest aangeeft, je handen vrij kunt houden als politieke partij. En iemand anders als een objectieve procesbegeleider erbij nodig hebt. Nou, bij ons ben ik wel heel blij in Eindhoven eh, dat ze zeggen, luister, wij hebben een eh, ja, behoorlijke potentie als stad. Wij zijn ook behoorlijk optimistisch, maar we willen dus ook meteen na die verkiezingen waarbij we een heftige strijd hebben gehad, onder andere tussen VVD en GroenLinks, willen we de strijdbijl begraven en zorgden heel snel de diepte in kunnen gaan. Ja, en dan is die objectieve begeleiding wel heel handig. Zijn die wonden heel groot tussen VVD en uh, GroenLinks in Eindhoven? Nou, we hebben nu net uh, de eerste ronde achter de rug... en we zullen uh, in de loop van komende week onze bevindingen op papier zetten... en gaan meedelen aan de verschillende partijen. Uh, we hebben ervoor gekozen om met alle twaalf partijen... Uh, een half uur informeel te spreken. Dat hebben we gisteren en vandaag gedaan. Om aan hun te vragen van wat zijn nou de grote prioriteiten... waar zitten de breekpunten wat voor soort coalitie zou je willen... En daaruit merk ik wel een enorme eensgezindheid... om te zeggen, luister, wij zijn als Eindhoven en regio de tweede economie van het land. Wij kunnen ons niet veroorloven om de discussie die we in de campagne hebben gehad... ook nog eens door te voeren in de komende vier jaar. Dus ja, je ziet daar een enorme bereidheid om heel snel bruggen te slaan... en tot oplossingen te komen. Ja, Sjaak uh, van de Tak, u bent zelf lang burgemeester geweest. Is uh, zo'n proces uh, niet ook een taak voor een burgemeester? Zou hij dat niet kunnen, zo'n college samenstellen? Ja, dat uh, heb ik ook voor een beetje voor u nagegaan. Ik dacht van, nou ja, zou zo'n burgemeester dat zelf kunnen? Maar eigenlijk, als je alle verkiezingen van de laatste jaren ziet... eigenlijk na de periode en met de, met de komst van de dualisering in de gemeenteraad... dan zie je eigenlijk dat één burgemeester... dat dacht ik maar, in het oosten van het land, in de stad Hengelo, heeft gedaan. En voor de rest wil een burgemeester zich natuurlijk ook wat onafhankelijkheid... zo'n onafhankelijke positie boven de partijen in de raad behouden... en niet snel in dit politieke proces worden getrokken. En dat vind ik wel, dat is één element waardoor je als burgemeester... juist in die onderhandelingen eigenlijk, uh, nou ja... Onafhankelijk wil zijn. Ook naar nou, iedereen nog advies uh, kan geven. Ook in een positie dat hij uit een hele lastige coalitiebespreking komt en uiteindelijk mogelijkerwijs niet in het college geraakt, maar dan in de oppositie terechtkomt. Dus in die zin is het wel verstandig, denk ik, dat zo'n burgemeester wat buiten de situatie van deze politieke coalitiebesprekingen. die tot de vorming van een uh, college mag leiden. Ja, dat je niet Blijft. je eigen droomteam gaat samenstellen, zeg maar. Nee, ja, inderdaad. Maarten van Poelgeest, de, de twee andere heren die komen van buiten de gemeente. U um, bent Amsterdammer, u kent de Stopera, Van Haver tot Gort, u heeft er zelf gezeten. Is het nou een voordeel of juist een nadeel? Het is en een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat je inderdaad weet um, hoe, hoe het spel op de Stopera gaat... En dat je ook weet wat er in de stad speelt. En, en nou ja, hoe sommige onderwerpen, hoe dat allemaal in elkaar zit. Ja. Um, dat, ja, dat heeft voordelen. Um, het heeft ook voordelen dat je de mensen nog deels kent. Maar dat laatste kan natuurlijk ook een nadeel zijn. Je weet niet of iedereen je, jou wel mag. of jou ook wel ziet als een neutrale figuur. Uh, dus ja, dat is een beetje aan de partijen die, uh, die onderhandelen... om af te wegen of ze uh, het voordeel groter vinden dan het nadeel. En, en hoe ruim je dat uit de weg bij, bij zo'n eerste bijeenkomst? Zeg je, bespreek je dat? Je ligt hier nog ouder. zeer? Nou, is er nog iemand met ik, ik, ik vind het feit dat ze me ervoor vragen... voor mij in ieder geval voldoende. Um, als het gaat over... He, want dat, het, het is natuurlijk ook een proces tussen mensen. Het, het gaat niet alleen over, over programmapunten... Uh, als daar oud zeer zit, en dan niet zozeer naar mij toe... Hè, in, in, in deze rol, maar vooral onderling... Uh, dan, ja, dan, dan moet dat wel zo snel mogelijk op tafel. En dat moet wel expliciet worden gemaakt... want anders gaat het enorm doorzeuren in zo'n proces. Sjaak van de Tak, uh, met, met wat voor opdracht... Uh, bent u eigenlijk op pad gestuurd als informateur? Nou, om te onderzoeken welke programmatische mogelijkheden er zijn om te komen... tot de vorming van een toekomstig en toekomstig bestendig college. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. De ene keer zie je wat uitgebreidere. Um, ik heb ook nog even vanavond voor u gegoogeld... Nou ja, zou je eens even kunnen kijken naar wat de, wat de andere opdrachten zijn. Ik hoor Onno Hoes zeggen... Van, nou, die baan de volk had gekozen voor twee informateurs... om het proces mogelijkerwijs ook wat te versnellen of vanuit twee invalshoeken te bekijken... En het is ook wel mooi, denk ik, zoals Maarten van Poelgeest zegt... om dat toch wel mooi in je eigen stad te doen. Dat helpt, denk ik, ook. Dat vind ik toch wel iets heel moois als een oud-politicus... ook gewoon in eigen stad deze informe informerende rol mag uh, vervullen. Maar voor mij is het dus een mooie opdracht. En ik vind dat ik ook daar goed word begeleid. Uh, door de greffier, die ook onafhankelijk behoort te zijn. Dus ik, ik, wij ronden als het goed is ongeveer in uh, aanstaande woensdag... onze besprekingen en brengen wij verslag uit over de, onze bevindingen. Nou, oh, dat is snel. Merkt u nou dat er um, ook onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhoudingen, um, een rol spelen? Naast programmatische D verschillen. Mensen hebben elkaar natuurlijk flink bevochten in de campagne, kennen elkaar al wat langer, gaan misschien niet altijd even goed met elkaar door één deur. Hoe, hoe lost u dat soort meer intermenselijke problemen op? Ja, ja, daarom heb ik ook een beetje gekozen voor dat we in het Paasweken, nou, alleen maar ze even niet onderhandelen. Iedereen is druk geweest, ja, veel deuren langs gegaan, veel kiezers benaderd. Inderdaad, hier en daar zie je wat stekeligheden onderling. Maar ik mag aan de andere kant ook wel zeggen... dat in de gesprekken die we voeren, die zijn gewoon ongekend... hoewel het gaat om tien partijen, waarvan vijf lokale partijen... ongekend open zijn. En ik zie eigenlijk wel een, een lijn in... in ontstaan in al die gesprekken waarin je ziet van... Goh, we moeten niet zo omgaan als in die periode van de verkiezingen... of in de periode van de afgelopen jaren... waarin enorme lastige maatschappelijke vraagstukken... aan de orde geweest zijn in Rijswijk. Ze hebben eigenlijk wel de neiging om elkaar... wat in samenwerkende zin op te zoeken. En, meneer Hoes, uh, het, het woord versplintering is al gevallen. Versnippering zou je het ook kunnen noemen. Gemeenteraden bestaan uh, in toenemende mate uit veel partijen. Meer dan tien. Rijswijk zitten er tien in de raad. Eindhoven, Amsterdam twaalf. Uh, maakt dat uh, het, het, het informeren, het formeren moeilijker? Ingewikkelder? Nou, Het hangt er een beetje vanaf hoe de um, zetels verdeeld zijn over die partijen. We hebben uh, twee partijen van zeven zetels, die dus beide de grootste zijn... Uh, en dan vier van zes en dan komen er wat kleinere partijen. Dus daarmee is er wel een groot verschil eigenlijk, tussen de ene helft en de andere helft. En dat realiseert iedereen zich ook en dat accepteert iedereen ook wel, merk ik. Um, dus dat is op zich wel prettig. Um, maar we hebben er wel voor gekozen om in deze eerste ronde... met alle partijen even lang te spreken en dezelfde agenda door te nemen omdat je uiteindelijk wel een stabiel college wil hebben... die onderling niet alleen goed zijn... maar die ook samen met de raad en samen met de ambtelijke organisatie... wel kunnen zorgen voor een stabiel college... wat de komende vier jaar echt ook draagvlak... politiek, bestuurlijk en in de maatschappij heeft... Um, dus daarom wat wij we echt investeren in alle twaalfde fracties... om te zorgen dat ze zich onderdeel van het proces voelen... en dus ook onderdeel van de uitkomst straks. Uh, meneer Van Poelgeest, u schreef in uw notitie iets aardigs, vond ik... over die, die versplintering of versnippering. U zei van, nee, je kunt het ook positief benaderen. Het is een uiting van diversiteit... dat heel veel verschillende groeperingen een stem hebben gekregen. Uh, maar daardoor hebben in Amsterdam wel acht van de twaalf partijen... minder dan drie zetels. Um, hoe beoordeelt u het nou... Um, Positief of negatief? Nou, Ik vind het heel goed dat uh, veel mensen zich uh, in iemand... of meerdere mensen in de gemeenteraad kunnen herkennen. En, en, en dat hun stem uh, gehoord wordt. Ik geloof dat ik schreef op het meest publieke klein van de stad. Ja. De gemeenteraad, dat vind ik ook echt. Uh, dus ja, het, het maakt dat natuurlijk allemaal lastiger. Uh, maar de voornaamste functie toch van zo'n gemeenteraad... is dat uh, ja, de kiezers gerepresenteerd worden... Uh, dus in die zin hoort iedereen erbij. En uh, ja, uiteindelijk, ja. Dan moet, maar, dan moet je maar iets goeds bedenken hoe je daar dan vervolgens mee omgaat. Uh, meneer Van der Tak, ik had nog een vraag aan u. Er is in Rijswijk natuurlijk wel iets interessants aan de hand. GroenLinks is de grootste geworden. Uh, samen, of even groot als Beter voor Rijswijk. Wat een heel ander soort partij is. Ja, die wordt ja. geleid door iemand die PVV-statenlid is. Hoe, hoe ga je daar nou mee om in zo'n formatie Diametraal tegenover elkaar staande partijen die allebei de grootste zijn. Nou ja, je moet je denk ik eerst in zo'n gesprek open opstellen. Zeg maar wat je vindt. Dus denk ik, uh, probeer mensen met respect ook van welke aard ze ook zijn uh, goed te behandelen. Dat heb ik eigenlijk geleerd in de periode dat ik zelf mede-onderhandelaar was in een situatie waarin toenmalig uh, uh, voor Pim Fortuyn aan de macht kwam in, uh, in Rotterdam. De, die open houding vergt wel even dat je met elkaar over wat stappen. En uh, laten we zeggen, wat uh, leeuwen en beer over jezelf heen moet sta durven stappen. Maar dat betekent aan de andere kant dat je, uh, denk ik, uh, als je dat ziet. dat je elkaar ook de indruk geeft. En dat vond ik wel heel mooi van Beter Reis. Maar zeker ook van GroenLinks. Dat ze zich niet in zo'n gesprek. en dat geldt ook voor de andere acht partijen. Niet, niet. dat ze zich eigenlijk, laat ik het maar zo zeggen. waardig gedragen naar elkaar toe. En daarom zie ik ook wel, uh, bijvoorbeeld ook nog twee andere lokale partijen... die, die eigenlijk zeggen, ja, we moeten toch eigenlijk wat, wat doen met elkaar... tegen die versplintering. Laten we ook eens kijken of we in de komende periode... als lokale partijen toch wat meer kunnen samenwerken... en mogelijkerwijs dat het uh, tot een fusie leidt. Dus, dus zo ziet het er ook wel uit. Okay. En Dus ik, ik, ik vind eigenlijk dat de sfeer eigenlijk meer dan constructief is. Open, men wil ook wel voor een college gaan wat... Eigenlijk een breder, op een bredere draagvlak kan rekenen. zowel in de raad, maar ook naar de samenleving toe. Dus in die zin uh, denk ik dat, dat, dat de stekeligheid van een, de tegenstelling. die u terecht duidt tussen Beter voor Rijswijk en een GroenLinks. eigenlijk wel langzamerhand ook weer met de goede zaak van alle dag. gericht op de toekomst. Uh, nou wat, wat, wat naar de achtergrond verdwijnt. Oké, okay, prima. Nou, tot slot nog, alle drie de heren. wat levert het eigenlijk op? Zo'n uh, informatie ronde. Verdient dat nog een beetje, uh, meneer Van Boelgeest. Nee, je doet het als vrijwilliger. Je doet het, je, doet, je doet het voor de goede zaak. Het is hartstikke leuk. En meneer Hoes? Nou, ik mag gratis parkeren en ik krijg gratis koffie. Daar ben ik wel heel blij mee. Gratis parkeren in Eindhoven. Nou, dat is niet niks. Ja, voor de, de tijd van de, van de formatie. Ja, als GroenLinks in dat college zit, <laughs> houdt dat op. En meneer Van der Tak, nog uh, extraatjes ik, in Rijswijk? Ik krijg een heerlijk op koffie. En de gesprekken vinden af en toe met een maaltijd plaats. Dus die smaakt ook goed. Kijk, nou, hartelijk dank alle drie. Sjaak van der Tak in Rijswijk, Onno Hoes in Eindhoven... en Maarten van Poelgees in Amsterdam. Dank, heren. Deze week in de podcast Het Beste Uit het Oog. De blijvende pijn van de slachtoffers van Alphen. Uh, hulp? W wij hebben geen hulp gekregen. SP-kamerlid stopt vanwege haar baby. Soms dacht ik: Oh, weet je, had ik in dit besluit maar een man geweest. En Jan Siebelink over het Boekenweekgeschenk. Ja, ik ga gewoon een mooi verhaal schrijven. Daar heb ik zin in. En, uh, wie zal mee wat? Nu te downloaden in alle podcast-apps. to the room with your pencil in your hand you see somebody naked in you you say who is that man you try so hard but you don't understand just what you will say when you get home because something is happening here but you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You raise up your head And you ask, is this where it is? And somebody points to you and says It's his And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh, my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek. Who immediately walks up to you when he hears you speak And says how does it feel to be such a freak And you say impossible as he hands you a bone And something is happening here but you don't know what it is Do you? I'm gonna tax your imagination But nobody has any respect Anyway, they already expect you To all give a check To tax-deductible charity organisations ah, You've been with the the Bob Dylan ballad of a Thin Man Morgen is het weer zover, de Ronde van Vlaanderen. En wat maakt die jaarlijkse wielerwedstrijd zo groot en zo heilig voor de meeste Vlamingen? We vragen uit de drie en we beginnen met Peter van der Meers, hoofdredacteur van de Nederlandse krant NRC Handelsblad. En vooral ook wielerliefhebber. Goedenavond. Ja, precies. En het is de juiste volgorde waarin je het zegt. De hoofdredacteur van NRC, maar vooral wielerliefhebber. <laughs> wat is de betekenis, Peter van der Meers, van de Ronde voor Vlaanderen? Ja, het is moeilijk om, om dat uh, uit te leggen. Uh, ik, uh, ik vergelijk het wel eens met uh, de Elfstedentocht. Indien de Elfstedentocht hier in Nederland elk jaar zo gereden worden... wel, dat kan je een beetje vergelijken met uh, die Ronde van Vlaanderen. Eerste zondag april, 260 kilometer, een wielerwedstrijd... maar tegelijkertijd een feest voor heel Vlaanderen. Mijn moeder die bij wijze van spreken niet weet dat een fiets twee wielen heeft die kijkt naar de Ronde van Vlaanderen. Het is een feest van um, een plezier, van friet, van bier, uh, van uh, vriendschap. Een beetje Koningsdag of een Koningsnacht... Uh, die op de eerste zondag van april gereden wordt... waarin Vlaanderen zichzelf viert met als excuus misschien een wielerwedstrijd. Ja, bent u er altijd zelf bij geweest, langs de kant... Ja, ik ben al vanaf... Ik ben in 1961 geboren... en uh, mijn eerste ronde die ik me herinner... is een ronde in 1970... aan de hand van mijn vader... staan kijken naar de renners die passeren... Heel groot en dan uh, s'avonds op televisie, toen nog naar een zwarte televisie. Maar ik heb hem ook zes keer gereden met de motorfiets. Uh, en dat, dat waren, met de motorfiets? Wel... Ja, ik, ik, ik heb een motorfiets en um, um, uh, uh, ik reed als vrijwilliger in opdracht van de ronde, reed ik als zijngever, vlaggenist. Um, en dan rij je voor de, de renners uit, dan zoek je een, een, een vluchtheuvel bijvoorbeeld, die een obstakel zou kunnen zijn voor die renners. Dan hoor je motorfiets aan de kant, ga je op die vluchtheuvel staan en begin je als het peloton op die vluchtheuvel komt afgestormd heel hard een fluitje te blazen en heel hard te zwaaien met een vlag. En ik kan je overzekeren als zo'n peloton op je komt afgestormd... dan zwaai je heel hard en blaze heel hard. En je probeert dus te maken dat die renners heel huis voorbij die vluchtheuvel geraakt. En dan spring je weer op je motorfiets, haal je weer die renners in... en zoek je een volgende obstakel. En dat doe je zo tien, vijftien keer in die wedstrijd. En ik moet zeggen, dat waren misschien wel de mooiste dagen van mijn leven. Het lijkt me levensgevaarlijk... Het is levensgevaarlijk, daarom doe ik het niet meer. Het is intussen ook geprofessionaliseerd. Uh, uh, Amateurs, als ik hoor, niet, uh, niet meer in die, uh, in die ronde. Maar het, het, het, het jongetje in mij, mijn, mijn hart sloeg 260 kilometer aan, uh, aan... misschien wel 150 uh, slagen per minuut van uh, opwinding. Van Kijk, mij, je is tussen de tennis mogen rijden. Uh, heel mooi, denk ik dan, om in de ronde te mogen rijden. Hartelijk dank, Peter van der Meers. Dan gaan we door naar Lien Krapoen. Goedenavond. Goedenavond. U was tot vorig jaar was u elf jaar lang het bloemenmeisje... zoals de Vlamingen dat noemen, van de Ronde van Vlaanderen. Vindt u het jammer dat u nu niet meer op het podium gaat staan... om de winnaar te feliciteren? Um, ik had eigenlijk vorig jaar zelf de lust uh, dat het mijn laatste podium zou zijn. Ik, ik vond het wel mooi geweest na elf jaar. Um, ik heb heel mooie momenten daar uh, beleefd. Um, en ik heb natuurlijk de discussie omtrent het uh, al dan niet kunnen van uh, podiummissen bloemenmeisjes, uh, op de voet gevolgd dit jaar. En ik vind het toch wel jammer dat ze er niet meer zullen zijn. En hoe speciaal is het nou om zo'n ronde miss te zijn? U bent het elf jaar lang geweest. Hoe was dat? Um, ik heb het uh, altijd bijzonder fijn gevonden. Um, ik, ik ben opgegroeid uh, in het wielrennen. De, de koers zit uh, ja, een beetje in het bloed bij mij. Dus voor mij was het vooral heel fijn om die ronde, die hele organisatie um, van achter de schermen te kunnen volgen in het begin. En later ben ik dan ook uh, aan het werk gegaan bij die organisatie. Um, dus dat was dan uh, ja, altijd een extra leuk moment om op het podium te mogen staan. toch Voor, voor heel wat fotografen en, en miljoenen kijkers. Het was, het was toch een speciaal gevoel telkens. En hoe belangrijk is deze wedstrijd uh, volgens u? Wat betekent het voor Vlaanderen? Voor Vlaanderen betekent de Ronde van Vlaanderen bijzonder veel. Um, maar ik denk dat we moeten verder kijken. Het is een internationale topwedstrijd. Uh, Vlaanderen, België dan uh, bij uitbreiding. Uh, we zijn maar een heel klein land. Uh, maar toch is het een, uh, een wedstrijd die uh, over de hele wereld gevolgd wordt door uh, ja, fietsliefhebbers. In vergelijking met andere sporten blijft koers wel een, een uh, kleinere sport. Um, maar voor de wielerliefhebbers is dit toch een van de topevenementen van het jaar. En voor de renners ook. En uw partner rijdt ook mee, hè? Edward Teuns, morgen in de wedstrijd. Ma maakt hij kans om te winnen? Um, hij gaat ervoor strijden, uiteraard. Om kans te maken, um, zal hij denk ik toch nog een jaartje of twee moeten wachten. Um, hij is op dit moment wel in goede doen... Maar om uh, aansluiting met die top te maken moet je echt wel uh, in supervorm zijn. Maar we, we duimen uiteraard. Dank, Lien Krapoen. Ten slotte Rick van Walligem, voormalig directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Een wielermuseum en een bezoekerscentrum in Oudenaarde. Goedenavond. Goedenavond. Hoe karakteriseert u de Ronde van Vlaanderen? Wel, in eerste instantie om een beetje af te wijken van, van de wolligheid er rond. Uh, en, en die bestaat ook allemaal. Maar het is in eerste instantie een, een fantastisch marketinginstrument geweest. De 100 jaar geleden al is dat uh, zo begonnen. Die wedstrijd is uh, gecreëerd geweest om kranten te verkopen. Om meer kranten te verkopen. Uh, en dat is altijd zo gebleven. En, en uh, die koers is altijd een zeer goede commerciële handen geweest. Dus uh, de reden van haar succes heeft in eerste instantie te maken... daarmee wat niet betekent dat dan eens die koers... een bepaald uh, soortelijk gewicht heeft gekregen... dat de brede massa daar ook is, is opgesprongen. In, in Nederland vergeet men soms dat wij daar al honderd jaar of langer mee bezig zijn. Dus, dus dat die, die volkstoeloop, die, die liturgie bijna uh, rond die koers... Die bestaat al zeer, zeer lang en wordt van vader op zoon met de paplepel, om zo te zeggen, doorgegeven. Bij mij was dat ook zo. Bij, bij, mijn vader heeft me ook meegenomen naar die koers. Het zit in onze, in onze genen en in die zin is het een soort jaarlijks ritueel geworden waarbij mensen, laat ons zeggen... rond een soort totempaal dansen... om een soort sociale identiteit te proberen te ontwikkelen. En het, het zit in de genen, zegt u, van de Vlamingen. Zit het ook in de genen van de Walen of hebben die daar niks mee? Uh, nee, dus uh, het, het aantal walen dat de ronde kon bezoeken is, is uh, procentueel bijzonder klein. Uh, dat is iets merkwaardigs, omdat uh, in eerste instantie, zo'n 80-90 jaar geleden, waren de beste Belgische coureurs namelijk walen. Maar dat heeft zich niet doorgezet in het frans gedeelte van, van België. Dus dat leeft daar veel minder. Toen ik uh, verantwoordelijke was voor Centrumlanden van Vlaanderen, kregen wij nauwelijks bezoekers uit. Uit Wallonië, dus die cultuur, die, die, de basis van de piramide, van de Willem-piramide bestaat daar niet. Um, dat is een sociaal fenomeen geworden dat heel wat tijd nodig gehad heeft om zich te ontwikkelen. Een voedingsbodem nodig heeft ook en in Wallonië was die blijkbaar niet aanwezig. Oké, okay, nou dank, hartelijk dank Rick van Walligem, Lien Caproen en Peter van der Meers over de Ronde van Vlaanderen. My dad. Hey, Dad, why is the world so strange? You never see what I say. You only count the change. You didn't use your brain. Did you remember to use your mind? If I know you the way I think I do, you're bound to wind up dying. You're bound to wind up dying to satisfy. I to wind up about. Never taking the time to apply oh your mind. to See where you are and get out. Yeah, everybody I know well Well enough to call my friend knows everybody makes Makes mistakes But they're bound But they're bound to forgive me again Everybody I know well Well enough to call my friend knows everybody makes mistakes But buddy, buddy they're bound to forgive me again U hoorde Tim Hardin, see where you are and get out. Het is stille zaterdag vandaag, morgen is het Pasen. Dat zijn belangrijke religieuze feestdagen. Voor ons is het aanleiding om te spreken met mensen... die hun geloof gevonden hebben. En vanavond doen we dat met Tony van Wiegen... over haar bekering tot de islam. Goedenavond, mevrouw van Wiegen. Goedenavond. B bent u gelovig opgevoed? Ja, ik ben uh, christelijk opgevoed. En heeft u daar ook nog iets mee gedaan uh, in uw volwassen leven? Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk... alhamdulillah heb ik in ieder geval een christelijke achtergrond uh, meegekregen... zodat ik wel in contact gekomen ben met uh, geloof. Ik had wel verschillende punten bij het christendom... Uh, waar ik mijn vraagtekens bij had. Vandaar dat ik uh, op een gegeven moment een zoektocht uh, gegaan ben. Wat, in het wat geloof. voor vraagtekens had u bijvoorbeeld? Uh, nou... Als voorbeeld uh, het christendom gelooft in erfzonden... waar ik me dan niet zo goed in kon vinden. Uh, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen gewoon verantwoordelijk is... voor zijn eigen daden. Dat dat niet uh, uh, door erfenis doorgegeven wordt. De, en er waren nog wel meer punten. Net als het celibateleven uh, en nog wat andere dingen. Uh, ook de opoffering van Jezus... Het, er uh, waren verschillende dingen waar ik uh, dus vraagtekens bij had. Dus ik ben daar zelf in het geloof verder gaan verdiepen. En uh, toen ben ik eigenlijk via uh, mijn dochter in aanraking gekomen met de islam. Want uw dochter had zich al eerder bekeerd tot de islam, hè? Ja, die had zich al eerder uh, bekeerd. En, en, en uh, hoe, hoe, is zij, ik... hoe is zij daartoe gekomen om zich te bekeren? En uh, toen ook, was ze ook bezig met de uh, zoektocht in uh, het geloof. En ze vroeg dus ook mij dingen over het christendom. En we zijn daar verder in uh, gaan zoeken. En zij is eigenlijk uh, uh, via haar, uh, nu dan haar man in aanraking gekomen met de islam. En toen zijn we verder in de islam gaan verdiepen. En daar vond ik in ieder geval uh, alle antwoorden die ik in het christendom miste. Dus toen zij zich bekeerde, vond u dat wel een, een natuurlijk proces... of een logische, logische stap voor haar? Uh, voor haar zeker, want zij was er sowieso al van overtuigd... dat dat de, de waarheid was. Dus... En u bent er dus zeg maar, in haar kielzog uh, naartoe gegroeid, moet ik het zo zien? Nou, voor mij heeft het proces iets langer geduurd. Uh, ik denk dat dat ook te maken heeft... dat ik uh, natuurlijk uh, een leven lang in het christendom opgevoed ben... Dus uh, ja, ik ben uh, 48 jaar, dus dan is het al wel eer... voelt het al wel meer aan als een uh, verlading van een andere geloof. Dus is, ja, is, is het weegt dan toch zwaarder als dat je nog jong bent en nog niet een heel leven in een bepaald geloof opgegroeid bent. Ja. En had u nog aarzelingen of twijfels tijdens dat proces? Nee, nee want uh, ik vond echt alle antwoorden die ik uh, in het christendom niet vond, uh, vond ik in de islam. Dus dat is voor mij, is dat de waarheid. Maar ja, dan komt inderdaad het proces om, uh, om die bekering te doen. En dan heb je ook met je omgeving te maken. En dat, dat maakt het soms wel moeilijk, ja. Um, want u, u zegt, je hebt dan met je omgeving te maken. Hoe, hoe reageerde bijvoorbeeld uw man? Nou, mijn man die, uh, is eigenlijk vrij... Uh, ja, een echte Nederlander, hè. Uh, die zegt van, ach, ik zie het dan wel weer... en. Maar die heeft geen problemen mee. Hij zegt je moet doen waar jij gelukkig uh, in bent. En, uh, hij had zelf geen aanvechting om zich ook te gaan verdiepen in de islam. Nee, hij heeft wel uh, uh, filmpjes, uh, boeken en alles uh, met mij meegelezen. Uh, en dan uh, is hij ook wel van overtuigd dat er iets meer is tussen hemel en aarde. En dat er een god moet zijn. Maar om daadwerkelijk uh, de stap te zetten tot uh, bekering. Of, ja, daar is hij nog niet genoeg uh, voor een, ja, met een geloof mee bezig. Zeg maar. en, hij verdiept en, zich daar niet echt in. Snapt hij u wel? Begrijpt hij waarom u die stap heeft gezet? Ja, hij weet dat het voor mij wel heel belangrijk is. Dus uh, ja, dat, daar heeft hij wel begrepen. En heeft u ook geprobeerd om hem te overtuigen of om hem mee te nemen? Nee, want ik probeer dat eigenlijk bij niemand. Kijk, ik, uh, ik praat graag over uh, dingen met het geloof met mensen... maar ik probeer nooit iemand uh, mee te trekken of te overtuigen... want dat werkt denk ik gewoon niet. Uh, geloof moet vanuit jezelf komen, vanuit je hart... en dat moet je niet voor iemand anders doen of voor... Voor wat anders dan ook. En u zegt, nou, u vond antwoorden in, in, in de islam die u elders niet vond. Wat voor antwoorden bijvoorbeeld? Kunt u een voorbeeld geven? Um, de islam is, uh, denk ik, sowieso uh, al gewoon bewezen dat dat uh, de waarheid is. in die zin van als je in, in, in een god gelooft. Hè, want uh, Jodendom, Christendom en uh, islam liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Het zijn allemaal euclidische. Uh, geloven um, en dan, ja, dan komt het eigenlijk gewoon op details aan uh, waar jij dan van overtuigd bent dat dat de waarheid voor je is en hoe uit u uw geloof, hoe, hoe beleeft u ja de islam is wel echt een manier van leven ik bedoel uh, uh, het, het, je bent natuurlijk goed voor je medemens, maar dat is natuurlijk uh, bij alle geloven wel zo maar het is ook uh, respect met, uh, met elkaar omgaan. Uh, ja, ik bid vijf keer per dag, ik doe een ramadan. Uh, dus het, het heeft wel uh, gewoon, gewoon ook op je dagelijks leven, uh, iedere dag wel invloed. Ja. En, en draagt u ook een hoofddoek bijvoorbeeld? Kleedt u zich uh, naar uh, islamitische voorschriften? Ja, hamdulillah, sinds kort wel. Ik uh, heb mij vier jaar geleden bekeerd, maar ik draag de hoofddoek pas sinds een jaar. En, en wanneer heeft u besloten, of waarom heeft u besloten om om die hoofddoek te gaan dragen? Nou, ik wilde dat eigenlijk al wel uh, heel lang, maar uh, helaas is de maatschappij uh, toch wel zo ingericht dat het uh, niet echt uh, moslimvriendelijk is. Dus ja, om dan echt de hoofddoek te gaan dragen, dat. Uh, ja, dat heeft wel heel veel invloed, dus dat, dat moet een wel overwegend stap zijn. Oh, en merkt u dat dan, als u een hoofdstuk op heeft... dat u anders wordt bekeken of, of vreemde reacties krijgt? Uh, soms wel, maar uh, gelukkig uh, valt het allemaal nog aan mij. Ik heb niet echt nare ervaringen daarmee gehad, maar ik merk wel... Uh, ja, ik woon zelf in een dorp, dus dan is het natuurlijk toch al... Uh, dat je meer bekeken wordt. En mensen zien natuurlijk gelijk aan je dat je... Uh, van Nederlandse afkomst uh, bent. Ik heb een uh, vrij lichte huidskleur. Dus het is natuurlijk toch al van... oh, dat is niet van... Uh, Turkse of Marokkaanse komaf. Uh, ja, dus mensen zien wel dat je een bekeerling bent. Zeg maar. En, dat, en dat, uh, vinden ze dat vreemd? Spreken ze u daarop aan, bijvoorbeeld? Of krijgen ze daar reacties op? Uh, sommige mensen spreken mij direct aan. En soms dan merk ik wel dat ze gewoon... Uh, als ik dan voorbij ben... dat ze dan... Uh, ja, samen smoezen of zo, weet je wel. Ja... Hm, spreek ik me ook gewoon direct aan. Ja. En ook op uw werk bijvoorbeeld? Heeft u heeft, heeft, heeft daar nog um, ja, commentaar gehad? Nou, op mijn werk uh, draag ik de hoofd ook niet. Oké, okay, waarom niet? Uh, um, omdat mijn werkgever... Tot, uh, ik werk in een winkel. Dus uh, wij zijn heel uh, afhankelijk van uh, reacties van onze klanten. En uh, mijn werkgever uh, die zag daar heel erg tegenop. Dus die heeft met mij een gesprek gehad. En ja, ik werk er uh, nu inmiddels al bijna 15 jaar. En uh, ja, hij had er toch wel heel erg veel moeite mee. En ja, ik wilde hem ook weer niet de slapeloze nachten bezorgen. Van uh, zijn uh, ja, moeite die het kostte. Met, ja, van hoe gaat mijn publiek reageren. Dus voor het werk doet u hem af? Ja, op het moment dat ik op de werkvloer kom, doe ik hem af. En dan ga ik naar buiten, doe ik hem weer op. Dus ik zie het uh, maar als een, uh, als een omgekeerde soort werkkleding. Uh, ja. het, het, het is een beetje een experiment van ons, want uh, wat ik zeg, ik heb vorig jaar pas besloten om de hoofddoek te gaan dragen. Toen heb ik het ook met mijn werkgever erover gehad. En uh, we hebben besloten om dit soort te proberen en bekijken uh, hoe het gaat uitpakken voor gevoelsmatig voor mij. Zeg maar. zo, zo wordt het bijna een soort, soort politiek uh, beladen ding eigenlijk, hè? uw geloof. Dat u zich moet verantwoorden, dat u in het openbaar de hele tijd commentaar krijgt. Ik denk dat het voor, uh, op het moment voor veel moslims ook wel echt politiek beladen is. Ik denk uh, dat het niet echt... Uh, ja, u, u weet het zelf, hè, wat, wat er allemaal in de media over moslims gezegd en gedaan wordt. Dus op het moment is het ook wel erg beladen voor, uh, voor de islam. En, en heeft het geloof u, naast deze, deze beladen uh, uh, omgeving en, en reacties... Uh, wat heeft het u verder gebracht? Veel rust... Ik had uh, juist ook die dingen waar ik in, uh, in het katholiek uh, geloof nog mee worstelde. Ja, daar zat ik toch wel over te dubben. En uh, ja, nu dat uh, opgelost is voor mij, het heeft gewoon heel veel innerlijke rust voor mij gebracht. En op zich maakt het mij ook niet zoveel uit wat mensen van mij denken of uh, doen. Dank voor uw verhaal, Tony Haak. van Wijchen. Alsjeblieft. Het is vijf voor twaalf. Buiten was het toeven. Binnen zit Saskia van Loenen. De dagen worden langer. De lente hangt in de lucht. En om in de stemming te komen, gaan we deze dagen naar buiten... en vragen we mensen om hun mooiste natuurmoment. Saskia van Loenen, schrijver van het vogelspotboek Spot Vogels. Goedenavond. Goedenavond. Bent u nog in de natuur geweest vandaag? Ja, zeker. Ik woon in Broek in Waterland. Een heel mooi dorpje vlak boven Amsterdam... En die hele regio waterland is eigenlijk één groot natuurgebied... waar het ook stikt van de weidevogels, volop grutto's en tureluurs... die het elders moeilijk hebben. En vandaag ben ik naar een gebiedje gegaan uh, in dat waterland dus... Uh, wat bijna niemand kent. En daar zag ik tot mijn enorme vreugde mijn eerste blauwborst van dit jaar. Een blauwborst? Wat is ja, dat? Ja, een blauwborst. Hij ziet er een beetje uit um, als een roodborstje. Maar dan is uh, wat, wat oranje is bij het roodborstje, is uh, knalblauw. Met daaronder dan nog heel mooi een zwarte streep en daaronder nog wat oranje. Is het een zeldzame vogel? Nou, hij, hij doet het redelijk goed. Maar als je geen echte vogelaar bent, zie je hem waarschijnlijk nooit. Want hij is wel heel schuw en hij houdt zich heel goed schuil tussen het uh, riet. Dus je moet echt heel goed kijken. Ik moest ook echt met mijn verrekijker scherpstellen... Uh, ergens diep binnen in het riet voor ik hem uh, kon zien. Maar als je hem dan ziet, dan, uh, dan stijg je even op. Wat dat is zo er, fantastisch. Wat is er dan zo prachtig en fantastisch, hè? Ja, die kleur blauw toch. Ik heb dat trouwens ook bij de ijsvogel, die ook schitterend blauw is. Weer heel anders blauw. Uh, ik denk dat het ook komt omdat de kleur blauw eigenlijk bijna niet in de natuur voorkomt. Behalve bij bloemen dan. Dus als je een dier ziet wat blauw is, ja, dat, dat heeft iets magisch. Bijna alsof het niet echt is. Dat is zo geweldig. Maar je moet er, je moet er dus wel echt op zoek gaan, begrijp ik uit uw relaas. Echt tussen het riet gaan zoeken... Ja, je moet wel inderdaad in een gebiedje waar veel riet is en water... daar houdt de blauwe borst heel erg van. En je moet toch echt wel een verrekijker hebben. Als je geen verrekijker hebt en je ziet hem echt uit de verte... dan denk je dat er een klein bruin musje zit of zo. En pas als je met een verrekijker goed kan inzoomen en scherpstellen... en hij draait zich om, dan zie je dat blauw op zijn borst. Maar van de achterkant, je ziet hooguit nog wat oranje bij zijn staart. Maar zelfs dat is zonder verrekijker eigenlijk bijna niet te zien. Is... Dus ik raad, ook, ik raad ook altijd iedereen aan, koop een goede verrekijker. Dan gaat er echt een wereld voor je open. En is het een vogeltje dat goed gedijt in Nederland? Ik, uh, hij doet het steeds beter. Hij heeft op de rode lijst gestaan ooit van de vogelbescherming. Maar daar is hij al jaren af. Hij, hij doet het eigenlijk steeds beter... doordat de gebiedjes waar hij van houdt beschermd zijn tegenwoordig. Daar wordt veel uh, voorzichtiger mee omgegaan. Dus hij heeft zich uitgebreid... Hij komt vanaf half maart komt hij uh, weer in Nederland. Ja, het is nu 31 maart, dus uh, ik heb hem eigenlijk in een vrij vroeg stadium al gezien. En, ja, daar ben ik heel erg blij mee. De eerste blauwborst. Dank, Saskia ja. van Loenen. Schrijver van het vogelspotboek Spotvogels. En dit was het oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij, En straks kunt u luisteren naar De Zes Ogen van de Vries... waarin presentator Rolof de Vries drie striptekenaars ontvangt. Fijne nacht.